Partijvoorzitter Helene Wening van GroenLinks... vindt dat de procedure rond het lijsttrekkerschap... goed en zorgvuldig is verlopen. Dat zei ze bij Knevel en Van der Brink. Het partijbestuur van GroenLinks... keurde gisteravond de kandidatuur van Tovik Dibi alsnog goed... nadat de kandidatencommissie hem als ongeschikt had beo beoordeeld. Volgens Wening gaf de doorslag... dat veel GroenLinks-leden iets te kiezen willen hebben. Griekenland en Duitsland ruzien over een voorstel... dat bondskanselier Merkel zou hebben gedaan... In een telefoongesprek met president Papoulias zou ze hebben voorgesteld... een referendum te houden over de vraag of Griekenland in de euro moet blijven. Berlijn ontkent dat in alle toonaarden. Maar Griekse politici reageren fel. Ze vinden dat Merkel zich niet met binnenlandse aangelegenheden moet bemoeien. De Maastrichtse advocaat Fernand Trippels wordt vermist. Hij is maandag voor het laatst gezien bij een hotel in Laanaken, net over de grens in België. De Belgische politie is naar hem op zoek. De 52-jarige triples komt uit een bekende advocatenfamilie uit Maastricht. Het Olympisch vuur is gisteravond aangekomen op Brits grondgebied. Het gebeurde met een vliegtuig uit Athene... met aan boord onder andere voetballer David Beckham en Prinses Anne. De fakkel wordt vandaag vanuit lens End in het zuidwesten van Engeland... door lopers door het hele land gedragen... totdat de vlam op 27 juli het Olympisch stadion in Londen bereikt.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 Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het laatste uur van nachtvluchten van zaterdag 19 mei 2012. En zoals bij ons gebruikelijk heeft dat laatste uur een welluidende ondertitel. Deze maand is dat geestelijk welgevaren. Vier zaterdagen lang diepgravend onderzoek naar de veerkracht van het menselijk brein. Een verhelderende reis langs de wetenswaardigheden van de sterkte en de kwetsbaarheid van de psyche. Innerlijke overlevingskracht contra fatalisme. Emotionele souplesse versus verstarring. En doortastend aanpassingsvermogen tegenover inflexibiliteit. Een kwartet ervaringsdeskundigen met inzicht in de ziel van onze gedachten. De derde passievolle espritpionier is Bronia Davidson. Bronia Davidson, Rozenblad, kwam op 23 november 1937 ter wereld... in de Poolse stad Tarnow... Nadat de Duitsers op 1 september 1939 Polen binnenvielen... vluchtte de Joodse familie Rosenblad naar Rusland. Onder meer haar vader en oma overleefden deze ballingschap niet. Toen zij als zevenjarig meisje terugkeerde naar haar geboortegrond... bleek dat van de achtergebleven familieleden bijna niemand meer in leven was. Uiteindelijk belanden moeder en dochter in Nederland. Bronia ging naar het gymnasium, studeerde psychologie... en verdiende kost als psychologe en psychotherapeut. Afgelopen april verscheen van haar het derde boek, Vlucht naar het Oosten. Een onbelicht stukje geschiedenis over het tragische lot dat haar familie ten deel viel. Het is een grote eer om deze vitale vrouw als gast te mogen ontvangen. Welkom, Bronia Davidson-Rosenblad. Even kijken, leg ik dit hier, dat heb ik niet meer nodig... Goedemorgen, ja, het is uh, vroeg. Morgen, ja, ja, zes uur. Hoe was het om uh, vanochtend wakker te worden? Dat ga ik vanmiddag pas voelen. <laughs> Vanmorgen viel het wel mee. Ja? ja. ja. Ik begreep dat u gisteravond een uh, familieavond uh, had. Of iets met. De vrijdagavond. De die Joodse traditie houden we aan. Die houdt u aan. En, ja. Uh, ja. U had met uw kleinzoons. Uh, ik had middags ook geshopt met vier kleine kinderen. Ja, ja. En s'avonds zaten we met z'n twaalf aan tafel. Ja, ja gezellig. Ja. Maar u heeft het niet te laat gemaakt. Nee, ik werd naar bed ge... gestuurd. Als ja. een klein kind, ja. nu moet je. Ja. Ja, want anders uh, valt het ochtends misschien wel heel erg uh, hard om... Uh, ja. Ja, rond vijf uur op te staan. Bent u een ochtendmens? Eh... Uh, ja, eigenlijk wel. Ik begin elke ochtend vroeg. Om ja. negen uur zit mijn eerste cliënt al. Dus dan, uh... ja. Want u bent uh, psycholoog en uh, psychotherapeut, ik zei het al. Ja. En ik las ergens dat u uh, negen klanten, uh, klanten, cliënten moet je zeggen natuurlijk, per dag. Ja, uh, een normale dag is uh, uh, negen cliënten. Ja. Onder enige druk van thuis probeer ik dat terug te brengen tot acht. Dus om mijn laatste uh, cliënt om vier uur te hebben... in plaats van om vijf uur. Maar goed, mensen werken ook, kunnen soms niet anders. Nou ja. En dan, uh... <laughs> dan ga ik uh, zijn, voor de bijl. Ja, Dat zijn lange dagen. Ja, u bent ja. ongetwijfeld een, een, een lieveling van de huidige politiek... want u houdt niet op uh, met werken. Nadat ik, uh, toen ik 65 ben, behoorlijk dwars ben gezeten door de verzekeringen... van uh, nu moet je maar ophouden, pensioengerechtigd... toen heb ik reuze moeten vechten om uh, de onzin van die regel... voor mijn beroep althans, aan te tonen. En dat is toen gelukt. Dus toen was het klimaat anders, van je moet maar eens ophouden. Ja. En nu is het klimaat van uh, doorgaan. Dus, ach ja... En nu gaat gewoon maar door. Ja, ja. zolang ze het me mogelijk maken ga ik door. En dat is niet zo makkelijk in de huidige uh, verzekeringsbeleid, moet ik zeggen. Ja, want uh, ja, de cl cliënten die krijgen niet alles meer vergoed. Uh, die moeten ook bijbetalen. Ook dat. Dat is, dat is voor sommige cliënten heel bezwaarlijk, inderdaad. Maar ook de voorwaarden die men stelt. Het is een beetje te vergelijken de medische wereld... die zich, eh, ook al een paar jaar geleden zo druk maakte... dat verzekeringen eigenlijk voorschreven welke medicijnen eh, zij nou net zo goed vonden. Nou, zo krijgen wij ook allerlei toetsingsregels en protocollen... en eh, voorgeschreven... En, ja, ik vind het wat Kafkanjaans worden, allemaal. Ja, ja. De nadruk op uh, protocollen en plannen. En... en die worden u voorgeschreven door de verzekeringen of door uh, de politiek? Uh, ja, verzekeringen en politiek kan ik nu zo goed uit elkaar houden. Hmm. Wie, wie wat influistert. Uh, en in hoeverre de beroepsverenigingen daar uh, ook in meespelen, hoe ze meespelen. Weet ik niet precies. Ik weet alleen dat ik persoonlijk nogal een, een, een afkeer heb van geprotocoliseerde uh, behandelmethoden. Ik, uh, heb wat, ik heb vrijheid gewoon in mijn werk nodig om mijn eigen uh, lijnen uit te zetten en wil best verantwoording afleggen. Ik roep bij slotverrekening: mm. wordt het betaald. Maar niet op de manier zoals het uh, mij nu gevraagd wordt. Nee, nee, U moet u aan allerlei regels houden? Ja. Tij ook, tij ook tijdens gesprekken met cliënten? Of? Nee, dat niet. Het is meer in de, de rapportage en de verantwoording. Ja, ja. Nou, niet direct naar de verzekeringen, maar... Voor het krijgen van het best... Elk jaar moeten wij een contract afsluiten bij alle verzekeringen. Allemaal apart... Dus elk jaar ben je daar uren mee bezig, ik tenminste. Omdat ik niet zo'n held op de computer ben. En elke verzekering: uh, voor elke verzekering moet je weer andere ballen in de lucht gooien. Ja, er ja. komt nog heel wat bij kijken. Ja, dat is het minst, minder leuke gedeelte ja. van mijn werk. Maar dat, dat betekent alleen maar dat mijn uh, bewondering voor u uh, toeneemt. Want niet alleen praat u dus per dag met uh, negen cliënten... als, uh, als uh, psychotherapeut en, en psycholoog. Want, nou, dat ga ik straks vragen. Uh, maar u moet dus ook nog al die rapportages doen, al die verantwoordingen. Als ja, en... ja, ja. maar invullen. Voor ja. van alles invullen. Ja. U bent een, uh, een vrouw van 75, bijna, hè? Uh, ja, u zou kunnen zeggen, jongens, ik ga iets heel anders doen. Ik ga uh, reizen, ik ga uh, uh, hè, muziek maken of, of naar muziek luisteren. Of... Dat, dat doe ik ook wel. We reizen ook wel veel. Uh, veel korte reisjes, dus dat doe ik ook wel. U komt niks tekort en u gaat shoppen met... Uh... Maak ik ook wel, hoewel ik volstrekt talentloos ben. Dat is meer. De boer ploegde voort. Mm -hmm. Om gewoon mij op een andere manier in te spannen. Ja. Nee, ik vind. Nee, ik kom niets tekort. Nee. nee. nee. Dus werken is wat dat betreft ook een. Uh, ja, een levensvervulling. Uh. Ja. Ja. ja. ja. Wa waarom bent u. Uh, de psychotherapie gaan studeren? <laughs> Toen ik dat. Ik, als je het boek hebt gelezen, mm -hmm. hè, daar beschrijf ik dat ik eigenlijk ten dode was opgeschreven als kind. En ik weet dat ik toen als nou, vier, vijfjarige gedacht heb, ik ga ook dokter worden. Want dan zit je natuurlijk aan de goede kant. Dan ben je geen patiënt, maar dokter. Ja. Dus dat dokter worden was een soort uh, uh, kinderwens, kindergedachte. Nou... Ik zag al snel dat dat er niet in zat. Dat zou het alleen maar zijn dat ik nooit gymnasium beta had kunnen doen. Maar ook dat hele idee van dokter worden, dat werd minder aantrekkelijk. Toen dacht ik, nou, dan word ik een soort van dokter. Ja, ja, een dus... andere soort dokter. Ja, dat klinkt alweer anders, ja. Ja. Want ik zou, ik, ja, dat wilde ik net ook vragen. Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychotherapeut... Uh, zijn die allebei een soort dokter? Of, uh... Nou ja, nee, dat is mijn, mijn kindergedachte, een ja, soort ja, dokter. Ja. Het verschil, nou, psycholoog is een heel breed gebied... waarbij je alle kanten op kunt. Je hebt bedrijfspsycholoog, je hebt schoolpsycholoog, wat ik ook geweest ben. Ik heb 25 jaar aan een, uh, uh, op een bijzonder onderwijs aan de longschool gewerkt. Uh, psychotherapie is eigenlijk een specialisatie van, uh, van een psycholoog. Nou ja, en u, u geeft mensen dan therapie om, uh, ja, om van iets af, een fobie of iets af te komen, of, uh... Uh, onder andere, ja. N nou noem je wat, fobie is een hele specifieke stoornis. Hè? Heel ja, bijna willekeurig eruit gelicht als een symptoom van een ja, toch algemene angst. Niet angstige mensen krijgen, geen fobie. Hmm. Uh, maar niet alle angstige mensen krijgen een fobie, dus fobie. En dat is nou iets wat niet op mijn terrein ligt, want dat is eigenlijk een oefentherapie. Denk maar aan de KLM-cursussen voor uh, vliegfobieën. Men heeft toch gezien dat het weinig zin had om uitgebreid met die mensen te gaan praten: van hoe komt het nou en hoe is het ontstaan en wat gebeurt nou, dat ja, dat met is je praktisch. verleden. Ja, dat is een hele praktische oefen. Therapie. Nou, dat heb ik een paar keer gedaan in mijn carrière... bij een meisje dat een straatfobie had. Hebben we geoefend, inderdaad. Ja. Maar dat is, hoort niet tot mijn dagelijkse werk. Nee, nee. U bent meer een, een luisterend... Uh, uh, ja, dus mensen die, die zitten of die liggen bij u? Nee, ze liggen niet. Nee, nee, nee. Ze, ze zitten gewoon tegenover. <laughs> en die vertellen hun verhaal en... Uh, Bent u dan zo iemand die ze laat praten of stelt u ook vragen? Ja, ook wel vragen. Ja, ja je kan het omschrijven. Ik ben een inzichtgevende psychotherapeut. Dus uh, ja, niet alleen op de symptomen afgaand... maar ook kijken waar komt het vandaan. Dus het is een mix van beide eigenlijk. ja. Ik praat, uh, ik zeg nog even tegen de luisteraars met uh, Bronia Davidson, uh, psycholoog en psychotherapeut, maar ook schrijfster van het boek Vlucht naar het Oosten. Een, een heel bijzonder verhaal. Uh, het, het gaat, ja, het is een familiegeschiedenis, maar natuurlijk gelieerd aan, uh, de, aan de oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Uh, u komt uit een, uh, een Pools-Joods gezin. U bent geboren in Tarnów. Dat schrijf je niet zoals je het zegt, maar. Mm -hmm. Uh, zo uh, moet je het wel ongeveer uitspreken. Mm -hmm. In uh, 1937, uh, op 1 september 1939, is Polen bezet door de Duitsers. Uh, en op dat moment begint eigenlijk het, het verhaal. Mm -hmm. Uw uh, ouders besluiten om, uh, om te vluchten. En... Um, ja, wat je eigenlijk meestal al hoort is dat de vlucht zich westwaarts uh, afspeelt. Uh, naar Nederland bijvoorbeeld of uh, naar Engeland of uh, Amerika. Uh, maar in ieder geval uh, werd naar, uh, ging de, de vlucht naar Rusland. Had dat te maken met de geografische omstandigheden? Ja, in het westen... Je kon helemaal niet naar het westen meer. Nee, hè? Dat, ja, de Duitsers die waren op Polen ja. binnen natuurlijk. Ja, dus die weg was afgesloten. Hè? Je moest zorgen voor die Duitsers uit te blijven. Duitsers ja. in de rug. U was uh, nog net geen twee jaar? Twintig maanden was ja. ik, hè? zo ongeveer. Ja. Ja. En wat... wat... Wat hou je dan daar later als herinnering uh, aan over? Ja, ik bedoel, het boek ligt hier, dus ja. dat, is, dat is de herinnering. Maar hoe, uh, ja, hoe is dat? Hoe... Het is absoluut niet meer te onderscheiden wat herinnering is... wat mij verteld is als jong kind al. Mm -hmm. Hè, mijn moeder heeft het verteld. Uh, zodat dat tot een herinnering is geworden. Uh, alles wat ik weet... dat, dat vanaf mijn... nou pakweg derde of zo... dat dat een soort verhaal... van mijzelf is geworden. Dat ik mij ook herinner. Aanvankelijk in, in beelden. He, dus nog niet echt een verhaal. In beelden. En dat wordt dan steeds met het oude worden een continu verhaal. He, dus... Ja, die herinnering is een samen... Een, een combinatie van wat me verteld is... de beelden die ik heb... en wat ik ook later, veel later, heb nagevraagd... aan mijn oom... Van, als een soort verbindende schakels... om het verhaal uh, ja. een beetje heel te krijgen. En het is niet heel en kan het ook niet meer worden. Want alle mensen die het kunnen vertellen zijn dood. Ja. U was dus een heel jong kind. Uh, de vlucht die... Uh, er werd met paard en wagen... Gingen jullie naar de... Ja. De, de, de Poolse uh, oostgrens. Uh, kwamen uiteindelijk in Siberië terecht. Niet echt een... Aantrekkelijke plek. Daar Op... werden we heen gebracht. Ja. ja. ja. Uh, in, in, in Polen... Uh, dat, dat zegt u ook ergens in het boek. Behoorde uw familie tot de gegoede burgerij? De middenstand. De middenstand, ja. ja. Dat, dat moet dus een enorme, uh, ja, een enorme kloof zijn geweest. tussen het, het ene bestaan en het andere bestaan. Bestaan als, als vluchteling, als geïnterneerde in een, in een kamp. in... Uh, hè, in heeft u daar met uw moeder ook over gesproken? Hoe, hoe dat voor haar geweest is? Um, ze heeft het wel verteld. Maar als kind hou je niet zo mee bezig hoe iets is voor je moeder. Dat realiseer je veel later. He, dat is eigenlijk de eeuwige spijt die je blijft houden... Ik ben blijven houden over wat heb ik toch veel niet gevraagd. Mm. Wat heb ik me toch weinig verdiept in haar. Dus ze heeft er wel over verteld. Om, ja, we haalden herinneringen op. Um, dus hoe het voor haar was... Moet vreselijk geweest zijn. Want ja, ze was als enige meisje met broers boven zich. Als jongste was ze... Toch een beetje de prinses, althans zo beschreef zij dat. De romantische prinses die ideeën had om uh, wat verder te komen... dan dit, ja, dit burgerlijke omsloten milieu in een stettel in, een, stetel, in een, een van de kleine Joodse dorpen, stadjes in Polen. Het was een hele romantische vrouw. Uh, die, uh, die schrijfster had willen worden... En nu bent u dat <laughs> euh, geworden. Ja, en dat heeft ze dus niet meegemaakt. Ja. En dat is een van mijn ja, dingen die mij zo spijt. Ja. Ja, dat heb ik haar niet cadeau kunnen geven. Dat had u wel graag uh, gewild. Ja. Want dit is ja. inderdaad de, ja, de samenvatting van, van een, een familiegeschiedenis... Wat, hè, die. Waarschijnlijk uh, heel weinig van de beschreven personen ooit als, als het geheel dat het boek is... zou hebben, uh, hebben geweten dat het zo was. Een lastige zin, ja. maar... Nou, degene die het geweten heeft... Mijn, dat is een compilatie van de eerste twee boeken. Mijn uh, tweede boek ging over wat ik alleen een heldenverhaal kon noemen van mijn neef... Die als ja. 15-jarige dus uh, op de vlucht is gestuurd. Monnik. Ja, monnik. En uh, die heeft het boek. Nee, die heeft het boek ook niet gelezen. Nee, dat was heel tragisch, want we hebben daar toen een, een videofilm van gemaakt. Van die, van die reis. Een mooie film. Dat was de, de Reis Terug. De Reis Terug naar ja. Polen. En toen was hij ook al dood. Nee, niemand heeft het eigenlijk. Niemand van de mensen waarvoor ik het heb geschreven... heeft het kunnen lezen of de film kunnen zien. Ja. Nee. Uh, was, was het nou uw moeder of haar ouders die ook hebben moeten vluchten... toen uw moeder twee maanden... In de Eerste of, uh, Wereldoorlog. Of ja. ook nog maar een paar maanden oud. Toen eh, was ze ongeveer dezelfde leeftijd als ja. ze toen. Ja. Naar ja. Dus jullie hadden eigenlijk allebei wat dat betreft dezelfde ervaring. Ja, en ook dat heb ik nooit uitgediept. Het was een gegeven. En pas toen ik het boek schreef, dacht ik... hoe zou dat nou toch geweest zijn? Het moet heel anders geweest zijn. Ze gingen naar, een, nou, naar een, een wereld... Ik geloof dat ze naar Praag gingen. Dat was een beetje het... Parijs van Oost-Europa, dus dat is toch iets anders dan, uh, dan Siberië. Ja. Maar ik weet niet hoe het voor de was. Nee. Ik weet zoveel niet. U heeft het boek uh, geschreven voor uw uh, eigen kinderen. Oorspronkelijk voor mijn kinderen, ja. ja. ja. Um, dat betekent dat, dat u dat in ieder geval wel wil vertellen. U wilt dat ze het wel weten. Ja, ja dat is een van de motieven van... Het zal toch niet zo zijn dat als zij later... Ik bedoel, inmiddels is het natuurlijk later... maar dat zij denken, hé, waarom hebben we dat nou niet gevraagd? Waarom wisten we dat niet? Ja. ja. En... Um... Ja, de, de, uw familie was niet de enige die uh, naar uh, Rusland trok. Hè? Dat, in mm -hmm. Siberië daar, daar, daar woonden heel veel Joodse families uit, ja. uit Polen, misschien ook nog uit andere uh, Oost-Europese landen. Ja, zeker. Ja, ja. Hoe, hoe komt het dat, dat die geschiedenis eigenlijk zo weinig bekend is? We weten allemaal natuurlijk wat er met, met de Joden is gebeurd in de oorlog. Uh, maar ja. Dit, dit is ook weer een, een apart verhaal dat we helemaal niet kennen. Of althans veel minder. Ik weet het niet. Ik heb me er altijd over verbaasd. Ik heb laatst een soort gastles gegeven aan pablo studenten uh, En voor hen was het ook totaal nieuw. Maar dan ook totaal nieuw. Ja, hoe dat komt... Het heeft heel lang geduurd voordat de Tweede Wereldoorlog... als geschiedenisvak op school onderwezen werd. Ik heb in mijn uh, middelbare schooltijd... niets over de Tweede Wereldoorlog gehoord. Nee. Gek, hè? Dat vind ik zo merkwaardig. Ja. Ik begrijp dat het nu meer onderwezen wordt. Dat het gaandeweg toch erin is gekomen. Maar ik heb meer over Napoleon geleerd dan... Uh, ja. dan dus dat is misschien de reden... Misschien was het nog te vers, want u was. Uh, ja, zo rond 1949 had u naar de middelbare school. Want... Uh, 50, 50 ja, tot 56 ja. 50 heb ik op de middelbare school gezegd. Ja. ja. Toen was het misschien nog te vers, ja? Misschien wel. Ik herinner me dat er als Willems uh, de revue passeerden. En dat Willem de eerste, Willem de tweede. Ja, ja. Uh, al die. Ja. Al die Nederlandse, de, de vaderlandse ja, geschiedenis. de vaderlandse geschiedenis. Het was ja. ook al algemene geschiedenis, maar nee, die wereldoorlog. Dus ja, dat, dan gaan er toch jaren voorbij. Jaren waarin je toch kennis opdoet. Ja. Dus misschien is dat een reden. Ja, en wat horen kinderen thuis? Wat hun ouders, grootouders hebben meegemaakt? En dat is dan Nederland. Ja. U bent in 1947, zeg ik even uit mijn hoofd, naar Nederland gekomen met uw moeder. Uh, 46. Ja, 46, dus heel kort ja. na de. Ja. Na de oorlog. Mm -hmm. um, maar eerst, eerst nog even, want Siberië was niet uh, het, het eindpunt van nee. van de vlucht Oostwaarts. Uh, wat, wat daarvan bijblijft is, is uh, als je het leest, uh, de sneeuw. De... Dat zijn de beelden dus die, de, de ik, beelden. die ja. ik heb. Die, die zijn dat... mij niet beschreven. Die... Dat zijn echte authentieke beelden. Dat die... zijn beelden. Ja. ja maar uit, uit het verhaal gelicht, als, als het ware. Ja. ja. En de muggen die... Uh... Ja, de muggen die staken. Ja. En dat, ja. dat huisje, dat soort huisje, dat, ja, dat meen ik me ook te herinneren. Ja, ja. En de willekeur waarmee de Russische bewakers uh, optraden? Ja, dat heb ik geconcludeerd. Want kijk, persoonlijk heb ik geen ervaring met geweld. Uh, ja, dat zou ook wel heel erg bruut geweest zijn. U was een, en... een, een jong meisje. Ja. Dus dat, dat werd me verteld. Dat is ook de geschiedenis. Hè? De hele politiek was willekeur. Hè? Mensen die van de ene plek naar de andere werden overgeplaatst. Willekeur niet alleen wij als vluchtelingen. Maar uh, alles wat, wat rijk was om te beginnen. En wat ontwikkeld was. Academici, dus rijke boeren, academici. werden gewoon verplaatst, willekeurig. Heeft u ooit uh, geprobeerd of heeft u dat ooit kunnen begrijpen dat, dat, er, ooit, dat er toen zo'n systeem was? Nee, want het was een systeem. Het ging... Ja, het is een systeem. Ja, hoe moet je een dictatoriaal systeem, hoe moet je dat begrijpen dat dat, dat gebeurt? Dus een kwestie van macht tegenover machteloosheid. Je kunt het alleen begrijpen als je begrijpt dat mensen toch een grote behoefte aan machtsuitoefening hebben. dat, ja, dat ging in dit geval wel heel ver om het zacht uit te drukken. Nou ja, de geschiedenis laat toch ook zien dat uh, als het machthebbers niet beviel... dat ze dan rustig mensen om zeep hielpen. Dat is toch ja. ja, lang ja, dat... in de geschiedenis bekend. Dat ja, nee, zeker, ja. Het verschil maar, is dat dit zo georganiseerd was. Hè? Ja. En met Duitsland voorop natuurlijk. In de ja. perfecte organisatie. Dat is dan misschien het nieuwe. Ja. Dus bij die Russen kon je misschien nog wel wat Ja, wat u zegt wat is dat, uh, ja. dat juist door die willekeur... het ook mogelijk was om daar doorheen ja. te, uh, ja. te sluipen. Ja, en dat kon zijn omkoperij of... Ja, misschien dat je nou net een beetje zachtaardige soldaat of beambte tegenover je had. Uh, wat bij de Duitsers, heb ik begrepen, natuurlijk onmogelijk was. Ja. Uw uh, neef, monnik, die heeft daar op uh, sluwe of slimme wijze ja. van gebruik gemaakt. Ja. Hij, hij trof steeds vrouwen op plekken die hem verder ja. konden helpen. Dat, uh, ja. ja. En hij was een... Uh, een, een, ja, een jonge man van, van 17. Eh, hij al vluchtte toen hij 15 was. Ja. Dus Ja, 15, 16, 17, ja. die jaren. Dus blijkbaar wist die vrouwen te charmeren. Het zij als, als jonge man, jonge meisjes, maar misschien ook dat hij moedergevoelens opriep. Ja. En dat was bij Duitsers misschien niet, uh, nee. niet mogelijk geweest. Nee. nee. En. Uh, u, en, uh, u, u was in, in Siberië samen met uw moeder en uh, een oom. Mijn moeder, mijn grootmoeder. Uh, de mannen werden eigenlijk meteen gescheiden. Die gingen naar de werkkampen. Die moesten werken voor die de kost. Die moesten werken, ja. ja. En... Dus we waren met z'n drieën. En mijn oom Romek die is als eerste... Vrijgekomen, hoe hij dat heeft gedaan. Weer een van de vele vragen. Mm. Dus die was als eerste, als een soort man, weer in het uh, gezin. Toen kwam mijn vader, doodziek terug. Dus die heeft dat toch niet. Uh, hij kwam terug, maar heeft niet lang meer geleefd. En bij mijn tweede oom, tweede broer van mijn moeder, heeft het heel lang geduurd voordat we wisten of hij nog wel of niet leefde. Dat was uh, geheim. Ja, dat was geheim. Ja. ja. En uiteindelijk, uh, want uw vader is gestorven in Siberië. Uh, nee, we waren al in Samarkand. Oh ja. Dus hij is teruggekomen, ziek, in 42 is hij gestorven. Ja. Ja, ja want jullie zijn toen van Siberië naar uh, Samarkand, Samarkand in uh, Oezbekistan ja. uh, gegaan, ook, ook weer zo'n zo barre tocht. Ja, in ieder geval gingen we uit Siberië en dat was al ja. goed, want dat, het was ijskoud, ja. bar en er was, was gewoon niks. Dus... He, he, heeft u daar herinneringen aan, aan die kou, dus niet alleen het beeld van um, de sneeuw, maar ook... Nee, die kou heb ik geen, dat, dat is de kou die je voor kunt stellen bij, uh, bij al die sneeuw. En hmm. die zwarte bossen en die, ja, die mensen gehuld in van die uh, gewatteerde jassen, een soort Michelin-poppetjes. Ja. Dat zijn zo de beelden waaruit je concludeert: nou, dan moet het er behoorlijk koud geweest zijn. Ja. Goed, u ging dus naar. Uh, met, hè, met, u was dan intussen uh, vier of vijf? Oh, ja. ja. Uh, met, uh, met, met gezin en. Uh, naar uh, Oezbekistan. Mm -hmm. uh, ja, vergeleken bij de ontberingen in Siberië uh, was het daar een, ik zal niet zeggen luxe, maar het, het was. Het was een verbetering. Doen. Ja. Zeker toen we eenmaal een kamer voor ons, uh, voor de familie konden vinden. Ja. En uh, even voor de beeldvorming, Samarkand is een, een oriëntaalse stad, zoals ja, je het beschrijft. Ja, een prachtige stad. Uh, prachtige stad, ja? ja. Daar ben ik terug geweest, ja. Ja, dat schrijft u ja. ook, hè. ja. Ja. En, uh, een, een stad die ook al uh, sinds oude, van oudsher werd bewoond door, door joden. En, ja. uh, maar ook een stad waar moslims uh, woonden. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja. ja de, de zijdehandelaren, hè, joden. ja. Ja, de nou, stad ja, ligt op de, op de route, zijn, de oude zijde, de handel route. schiet dus op in wat er te doen valt. Dus ja. Daar zijn ook Joodse zijdehandelaren geweest ja. op de zijderoute. En ja, heeft, heeft u daar herinneringen aan? U heeft daar ook op, op school of uh, Ja, uh, ja, ja. Gezet, nou, he? daar beginnen de herinneringen dus. Ja, ja. Uh, ja. Dat, dat, dat is een verhaal. Ja. En ja, hoe... En voor u het leven daar? Was het voor een kind... Gewoon, zoals Gewoon, het. ja. Ik, ik wist niet... U, u zegt gewoon omdat u geen vergelijkingsmateriaal heeft. U niet weet nee. hoe het elders... de eerste twintig maanden maak je niet ja. bewust mee. Althans niet zo dat het zich vastzet in je herinnering. Dus er was geen enkele herinnering. Nee... Er werd me wel verteld van, uh, nou ja, na de oorlog. Als het allemaal over is, gaan we terug. Dus dan vorm je als kind een beeld van dat zal dan wel heel paradijselijk zijn. Dan dacht ik echt dat er een koning was met een gouden paleis... Ik uh, kan me niet voorstellen dat mij dat werd verteld. Maar dat, nou ja, dat fabriceer je dan zo elkaar ja, ja. als kind. Mm. Uh, Goud is duur en een koning heeft veel geld. Dus die zal dan wel in een gouden paleis wonen. Uh, uh. Maar echt verder voorstelling. Nee, dat, dat had ik niet. Nee. Het waren ook geen foto's. Hè? Die schijn nee, ik nee. Uh, al spelend uh, op de vlucht heen verscheurd te hebben als een soort ja, ja. mijzelf bezighouden. Dus er was geen foto om me te laten zien hoe het was. Nee. Ik vertel nog even dat ik uh, in gesprek ben met Bronia Davidson. Schrijft ze van het boek Vlucht naar het Oosten... over de, de vlucht van een pools joodse familie... Uh, na de inval van de Duitsers naar eerst Siberië... en daarna uh, Oezbekistan... Um, ja, had, had uw moeder die toen uh, met, met, met u uh, daar uh, was, het idee dat het iets tijdelijks was? Of ja. Dat, dat was er wel voortdurend? Uh, ja, we gaan terug natuurlijk. Het ja, ja. is tijdelijk. Ja. Maar hoe moet het geweest zijn? Want het was natuurlijk volstrekt onduidelijk hoe lang zoiets kon duren. Mm -hmm. En er was ook geen radio of zo. Nee, er waren geen berichten uit. Geen berichten. Dus ja, misschien dat ze wel doorcijpelden. Dus langzamerhand sijpelde het wel door... dat, uh, dat het niet best was in Polen. Hm. Maar of men nou echt van de concentratiekampen wist... ik denk het niet. Ik denk het niet, want daar kwam niemand van terug. Dus niemand kon vertellen wat er was. Nee, als je in die tijd... als je niet snel weg was... uit Polen, dan... Uh, dan had je niet veel kans. Dus er was niemand die... Uh, die het kon vertellen. Nee. Het... Uh, het, het leven in Oezbekistan... de, de stad Samarkand... Uh, dat, uh, dat... dat duurde tot... Tot het einde van de oorlog? Tot het euh, einde van de ja. oorlog. Totdat het gelukt is eruit te komen. Want dat was ook nog niet zo gemakkelijk. Dat moest enige omkoperij bij te pas komen. Ja. En ja, dat, dat beschrijft u ook? Hoe in, in kleren en in, in, ja. in hè, dat daar juwelen in genaaid euh, zaten of, of ringen? Of, Toen we. Erheen gingen. Toen ja. we teruggingen waren er niet die waren zoveel juwelen meer over. Nee. Die waren verkocht. Ja. Daar heb ik één, de verlovingsring van mijn moeder, heeft ze gehouden. En een parelkettingje van mijn oma. Ja. Dat zijn de enige twee ja. de, dingen. Die werden verkocht en werd het geld dan gebruikt uh, ja, voor, voor eten. eten. Maar ja. misschien ook voor, om, om, uh, om mensen om te kopen? of uh, nee, want uiteindelijk gingen mijn moeder en mijn ooms werken. Dat, dat kon? Uh, ja, nou ja, zoals ik beschreef. Mijn moeder heeft truien gebreid voor het Russische ja. leger. Ja, dat kon. Dat was niet allemaal officieel. En met contracten. En ik bedoel, men pakte aan wat er was. Ja. Mijn oom werd smid. Bedoel, die... Uh, repareerde potten en pannen. En die nou, maakten voor u een mooi ijzeren doosje. Precies. Eigenlijk. Ook ja. zo spijt dat ik die niet, dat niet meer heb. Ja. Dus ja, dat kon... Eh, iedereen probeerde maar wat. En de sterksten ja. die vonden ook wel wat. Ook al was je daar niet voor opgeleid... dan was het het laatste waar je ooit aan gedacht had als kind. Ja. En mijn oom en mijn moeder hoorden tot die sterker... En mijn vader uh, die, uh, heeft de kampen niet overleefd, de werkkampen, maar ook de schrik niet overleefd. Dat dat kon, die was geslagen. Ja. Ja, u citeert een, een brief van uw vader in het, ja. in het boek, waarin hij eigenlijk uh, bijna naïef uh, ja. over, over Amerika als, als plek omheen te gaan uh, schrijft. Ja. Ja. Terwijl die mogelijkheid al lang uh, afgesloten was ja. natuurlijk. Ja. Wat was uw vader een, een, wat dat betreft een uh, naïeve optimist? Of... Ik weet niet of het een optimist was. Ik heb wel beelden van hem als herinnering. En wat mijn moeder verder vertelde. Wat mijn moeder vertelde over hem. Hij was dan wel een, een koopman. Maar eigenlijk... Uh las hij veel liever. En met lezen werd bedoeld de religieuze boeken. Het bestuderen van de, van de Torah en de boeken. Een religieuze man. Dus misschien een beetje dromerig. Stel ik mij voor of hij optimistisch was, dat, dat weet ik niet. Nee, een zachte, ja. een zachtaardige, vriendelijke man. Die ja, op dat moment de, de gruwelijke werkelijkheid uh, niet, niet aankon. Ja, dat denk ik. Hij heeft ook tot het laatste toe geaarzeld... om mee te vluchten. Hij had ook het idee... dat hij misschien, en misschien is dat ook wel gelukt... nog iets kon verkopen... van ja, de zaak is die hij had. nog even achtergebleven. Ja. ja. Dus hoe hij ons toch gevonden heeft... bij ons gekomen, is dat... Weer een van die vragen. Ja, maar het is ja. een wonder. Ja. ja, u heeft het vaak over de, de ja. engeltjes die uh, ja. uw moeder... Uh, Dat zijn mijn moeder, moeder. Ja. ja. Dus ja. die had het alsmaar over engelen, maar ja. zij was de engel. Ja, ja. <laughs> ja. Wat ik nou helemaal vergeten ben uh, in, in uh, dit verhaal... is het historisch fragment. Uh, wij hebben in, in dit uh, uur van uh, nachtvluchten altijd een historisch fragment... Um, Proberen we te kijken of er op de geboortedatum van onze gast uh, oh ja. een fragment bewaard is gebleven in het archief voor beeld en geluid? Uh, dat is in dit geval uh, niet op de geboortedatum zelf uh, gelukt, maar we hebben wel iets van 15 november 1937, dus dat zit er uh, maar uh, acht dagen voor. Uh, dat is een, uh, een conferentie van Otto Aurich. Uh, tijdens een Russisch feest... in het Vondelpark in Amsterdam. En uh, Otto Aurich was een... Uh, die was geboren in 1900... in, uh, in Wenen. Uh, die is in de oorlog... ook in, in Westerbork... Uh, terechtgekomen. Daar maakte hij ook deel uit... van de theatergroep die daar uh, was. En later is hij ook nog... Uh, naar Auschwitz uh, gevoerd. Maar hij heeft de oorlog overleefd. En... Uh, dit is een fragment van een conferentie van uit 1937. Wat willen ze denn nog? Het beste publiek van de wereld is vandaag daar. En wat is het volgende? Dat uh, is een mussorski wil Mussorski, ze hebben waarschijnlijk van de grootste komponisten ...niet niet eens gehoord. Het grote werk van Mussorski is Boris Godunov. Aber der hat auch kleine Sachen geschrieben. Und äh, eins von, von der Sammlung, die wird heute inszeniert, in der Begleitung von Herrn Gogotsky am Klavier, äh, das sind die Marktfrauen am Marktplatz. Die Marktfrauen am Marktplatz, das sind selbstverständlich die russischen Marktfrauen am Marktplatz. Und ich möchte Ihnen erklären den Unterschied zwischen den russischen Marktfrauen und den Amsterdamer Marktfrauen. Ja, der Unterschied ist sehr groß und sehr kompliziert. Wenn wir so, so sprechen von den russischen Markfrauen im Vergleich mit den Amsterdamer Markfrauen, oder von den Amsterdamer Markfrauen im Vergleich mit den russischen Markfrauen, dann kann jeder sagen, dass die russischen Markfrauen und die äh, äh, Amsterdamer Markfrauen gleich sind. Nein, der Unterschied zwischen den russischen Marktfrauen und den Amsterdamer Marktfrauen ist der Unterschied zwischen den... Sagen wir die russische, die Amsterdam met de russische Marktfrauen, is zo wijd dat Beispiel die russische Marktfrauen. Ja, ze werden gleich zien. Applaus. Applaus. Applaus. Applaus. Applaus. Applaus. Applaus. Applaus. Ja, dat was uh, ja. na de oorlog in Amsterdam ook allemaal verdwenen, natuurlijk. Uh, maar zoals ik zei, Otto uh, Oudertje die heeft de oorlog uh, overleefd. En die is ook nog de oprichter geweest van de, de hoofdstad Operette. Oh ja, de ja. hoofdstad U kwam dus al uh, in 1946 in Nederland aan. Uh, uh, even snel rekenen, negen jaar oud. En ging hier naar school. Uh, ja. U, had dus, u was geboren in Polen. U had in Siberië gewoond, in uh, Oezbekistan. Terug naar Polen gegaan, waar. Ja. Waar niet. Uh, er was weinig reden om daar te blijven. Een grauwe tijd. Ja. Ik kan het alleen maar schrijven. Een grauwe stad, Lodz. Hoedz, spreek je daar. Vreselijke grauwe stad, grauwe school, grauwe tijd. Ja. En was... Nee, u, u woonde daar met een ander uh, gezin. Of, eh, met, uh, uh, en, en die man die, uh, die had uh, iets in Amsterdam... waardoor, of althans in Nederland, een, uh, een handel... Uh, een lompenzaak. Een grote lompenzaak ja, ja, ja. En met, met die man en, en zijn... Uh, had hij nou ook kinderen, ben ik even. Uh, even nee, het is wat anders. Die, die man, mijn latere stiefvader, mm -hmm. uh, die was ook uit Polen gevlucht. Uh, men dacht, het gerucht ging in Polen, uh, dat men alleen de mannen zou oppakken, niet de vrouwen en kinderen. Dus vrij veel mannen zijn alleen gevlucht met achterlating van vrouwen en kinderen. En hij was een van die mannen. Dus hij heeft zijn vrouw en twee kinderen verloren. Ja. En ja, er liepen wat, wat eenzame, loslopende mannen rond... die ook hun gezin hadden achtergelaten. En die kwamen dan vrijdagavond uh, eten. Nou, maar wat eten mee Nou ja, hoe je dat ook bij elkaar schaduwde. Dus dat werden huisvrienden. Ja, zo, zo ging het. En... Ja, en toen we terug waren naar Polen, toen uh, ja, konden we eigenlijk nergens... Mijn moeder en ik, mijn twee ooms, uh, kozen een andere weg. Nee, die, uh, dat staat ook beschreven. Dus toen was ik met mijn moeder. En in Polen hadden we nergens, konden we nergens terecht. En nou ja, Toen hebben we, zijn we naar hem toegegaan. En hij had het geluk... Naast het ongeluk dat hij zijn hele gezin kwijt was, dat zijn huis er nog was uh, en dat zijn zaak in, uh, in Nederland daar was op gepast in de oorlog. De meneer Door meneer Verwijt. Door meneer die altijd een belangrijke, die jarenlang een hele belangrijke figuur in ons leven is geweest. Hij heeft ons in Holland ingewijd eigenlijk. En in dat huis, ja, dat was wel van hem... maar dat was wel bewoond door hele vreemde mensen. Het was een soort, eh, soort toneelstuk eigenlijk achteraf. Mm. Daar zou je een mooi toneelstuk van kunnen maken... van die bizarre samenstelling van die mensen... die daar op een flat van 1 twee, drie, drie of vier kamers... Wonen. Ja. ja. En met, met, met, met die man, eh, Vladek... Eh, ja. Zijn jullie uiteindelijk naar Nederland gekomen? Ja. Eh. Mijn moeder had de keuze of mee te gaan... of ze had dan dat Effie-David voor Amerika... wat toen... Heel kostbaar was als je dat had. Dat was een soort een officieel ja. reispapier. Of... Nou dat iemand zich in Amerika, New York, soort... garant voor je stelde. Ja, ja, ja. Dat je niet uh, op kosten van de staat ja. uh, zou komen. Toen heeft ze toch gekozen om met hem mee te gaan. En zo bent u dan uiteindelijk. En zo ben ik in Nederland gekomen. In Nederland gekomen. Ja. En u, uh, ja hoe, hoe was dat? Want dat weet u natuurlijk wel. U kwam. Uh, na die omzwervingen, uh, Siberië, Polen, Siberië, Oezbekistan, mm -hmm. weer Polen, in Nederland terecht. Ook een ernstig beschadigd land, natuurlijk. Nou, voor mij was het. we kwamen een bus om. En daar zag je niets van beschadigingen. Nee. Althans, niet met de ogen waarmee ik keek. Je hoorde ook geen verhalen. Dat kwam eigenlijk pas in Amsterdam. Dus Bissum was een soort vakantieoord, dat, uh, met verbazing vooral. Ja. En u heeft zich razendsnel, uh, ja, hoe moet je het zeggen, uh, aangepast aan, aan, aan Nederland. U bent uh, naar het gymnasium gegaan, uh, hebt gestudeerd. Uh, je, niemand kan er nu zien dat u dat allemaal uh, hebt meegemaakt. Uh. Nee. Hoe, hoe is dat? Hoe voelt u, wat voelt u zich? Um, nou ja, dat heb ik in het boek proberen te omschrijven. Uh, het blijft toch altijd wij en zij. Uh, en dat wij kan zijn joden versus niet-joden. Of versus... Ik bedoel het niet als tegenstanders. Hmm. Maar het kan zijn Nederlanders versus... Geen Nederlanders. Maar het is ook. vorige generatie, volgende generatie. Dat hebben natuurlijk alle generaties, maar. Um, ja, mijn. Mijn kinderen zijn Nederlanders, heb ik het gevoel. Ja. En uw kleinkinderen? Die zijn helemaal Nederlanders. Ja. Dus dat zijn zij. Ja hoe dicht ik ook bij ze sta, het is ja. toch wij, zij. Bij de presentatie van het boek uh, Vlucht naar het Oosten' uh, bent ja. u geïnterviewd door... Door mijn zoon. Ja. Ja. ja. En stelt hij dan de vragen die u eigenlijk ook aan uw moeder had willen stellen? Of? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. ja, dat heeft hij heel goed opgepakt. Hmm. Ja. Maar hij heeft... Vragen niet gesteld, omdat hij het antwoord wel wist. Bijvoorbeeld toen ik dan dat gastles uh, um, gaf aan die studenten... nadat ik in vogelvlucht verteld had over uh, mijn leven... en de scholen waar ik op had gezeten allemaal. Toen vroeg, en ze luisterden heel aandachtig... en toen vroeg een meisje na het hele verhaal gehoord te hebben... Van, waarom zijn jullie na de oorlog eigenlijk weer vertrokken uit Polen? Nee, die had dan toch niet uh, goed ik... zitten luisteren of zo. Of het niet kunnen bevatten? Ja. Kijk, nou ja, dit ik... soort vragen stelde mij zo niet. Nee, nee, nee. Dus die uh, wist wel waar die het over had. Ja. Maar u zegt bevatten, maar het is eigenlijk ook nauwelijks te bevatten. Ik bedoel, uh, als je gewend... Ja, als je... Als je gewoon ergens opgroeit en je, je, je wordt volwassen en, dit, en je maakt... Ja, je hebt natuurlijk ook ouders die emigreren of uh, elders werk zoeken of dit of dat. Maar zo'n ja, bijna bizarre omzwerving als, als u in, uh, in Vlucht naar het oosten uh, beschrijft... en dan ook he, de, de gedwongenheid of de, de dwang erachter... Uh, dat is ook eigenlijk nauwelijks te bevatten natuurlijk. Ik ben heilig van overtuigd dat als een kind uh, een goede moeder om zich heeft, dat hij dan heel wat kan bevatten, zonder uh, al te getraumatiseerd te raken. En ik had tot 42, tot het, uh, de dood van mijn grootmoeder, twee goede moeders om me heen en na de dood van mijn vader, die geen tijd had om vader voor mij te zijn... geen tijd van leven... had ik twee ooms die vader voor mij waren, met name Romek. Hm. Dus we waren toch een volledig gezin. Het was heel veilig. Dat klinkt toch in ja. paradoxaal uh, Het gezien de context. Het klinkt paradoxaal, maar ik ben heel beschermd... Um, dat, toen ik terugging naar Samarkand, een paar jaar geleden... was het ook een soort thuiskomen. Ja, ja. Gek genoeg. Ja. Terwijl toen ik terugging naar Polen... dacht ik, wat, wat doe ik hier? Ja. Uh -huh. Ik moet nu even tijd maken voor mm. de prijsvraag. Want we kunnen een paar exemplaren van uh, uw boek weggeven... dankzij uitgeverij 9 van Ditmoor... Uh, het boek van Bronia Davidson, Vlucht naar het Oosten, daar kunt u kans op maken. Uh, dat boek beschrijft dus het uh, tragische lot van uh, veel joden uh, dat in Nederland eigenlijk uh, nauwelijks uh, bekend is. Uh, een heel ander verhaal dan het verhaal dat, dat we hier wel kennen. Uh, u kunt uh, een van de drie exemplaren die we beschikbaar hebben... Uh, daar kunt u kans op maken, laat ik het zo zeggen. Uh, dan moet u de volgende vraag beantwoorden... tijdens de boekpresentatie van, het, uh, van Vlucht naar het oosten Op 26 april werd Bronia Davidson geïnterviewd door een bijzonder iemand. En wie was dat? Als u dat uh, kunt zeggen, dan, uh, dan uh, kunt u dus kans maken op een van die boeken. U moet dan even kijken op onze site www.nachtvluchten.fm... en daar vindt u alles wat u moet doen. Um, ja, wat ik... Uiteindelijk ook nog natuurlijk wil vragen, is. Uh, u heeft uh, psycho, uh, weet dat, uh, psychologie, psychologie uh, gestudeerd. Was dat ook misschien onbewust met, met het idee om, om dit alles uh, te kunnen bevatten? Nee. Nee. Ik, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik het niet heb kunnen bevatten. Nee. Ook omdat uh, we waren vrij open thuis. Broeder er was geen kinderwereld of volwassenwereld. Als je in één kamer woont, vijf, bijna zes jaar... Uh, dan zijn er geen geheimen. Er waren nee. geen geheimen thuis. Nee. Dus ja, het, ik volgde wat er gebeurde. Ik werd goed beschermd. Maar... Eigenlijk... Ik wist wat de gevaren waren. Dat wist ik ja. wel degelijk. Namelijk dat mannen opgepakt zouden worden. Dus ja. dat, dat was een van de meest angstige dingen. Ik wist ook dat er steeds mensen doodgingen. Maar het was, het was te volgen allemaal. Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet drukken. Ja? Ja. Maar... Nee, maar... ja? ja. Nou, het, uh, het, het boek... Uh, lichter in elk geval. Uh, mm. Ik moet nu echt haast gaan maken. Zee? Want we oh. hebben hier het, ook het, het doosje... dat kent u misschien, het doosje Vol Geluk. En daar zitten kokertjes in. En als u er eentje uit wilt pakken... met deze gouden pincet... dan uh, vertel ik nog even dat het boek... Vlucht naar het Oosten heet. Dat de schrijfster Bronia Davidson is. En dat uh, Nachtvluchten van zaterdag 19 mei 2012... er weer op zit... Vraag en opmerking, u weet het, uh, uh, nachtvluchten.fm. U kunt uh, daar ook de prijsvraag vinden. Techniek uh, was vanavond in handen van... Uh, vanavond, vanochtend. In uh, handen van Anne Bakema, redactie en regie Barbara Elbert... samenstelling Nora Romanesco en presentatie Frank van Dijl. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... met Bert van Sloten. En nou ben ik heel benieuwd wat er op het kokertje van... Uh, Bronia Davidson staat. Moet ik dat open doen? Ja, en voorlezen. <laughs> en voorlezen. Ook nog. Daar staat. Laat ons de kleine stukjes van het geluk oprapen... en ons niet te veel beklagen. Elke dag brengt zij brood en een portie geluk. Mooi. Heel toepasselijk. Heel toepasselijk. <laughs> en van wie is dat? Hoe of... nee, mag het He? Maar van wie is dat?